Waar zijn we eigenlijk geweest? Het was aan de Costa del Sol Ik weet het weer En daar vloeg ja, ons hartje, hartje op, op Jij sprak met van amoren Ja, ik viel op je grote oren Ik speelde op mijn gitaar En ik streelde zacht door jouw haar Was wel zo. Het was zo fijn bij maneschijn en Spaanse wijn. Om samen te zijn, ik heb tijdens de vakantie in jouw schaduw geweest.